Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde, dat hij zomaar over zee liep omdat hij had leren houden van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken. En hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken, maar de hemel ging pas open. Toen zijn lichaam was gebroken en hoe hij heeft geleden Dat weet alleen de visser aan het kruis En je wilt wel met hem meegaan, samen naar de overkant En je moet hem wel vertrouwen, want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand Susanne neemt je mee naar een bank aan het water. Je houdt waar ze naar kijkt als herinnering voor later. En het zonlicht lijkt wel honing, waarom kinderen zich te goed doen. En het gras wel licht bezaaid met wat de mensen zo al weg doen in de grootliggende helden.